Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Justitie gaat een groep Haagse jihadverdachten vervolgen... voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het gaat om ongeveer elf verdachten van wie er zes vastzitten... zegt het Openbaar Ministerie. Volgens justitie vormden ze een terreurgroep... omdat ze samenwerkten en taken verdeelden. Zo waren sommigen druk met het ronselen van jongeren voor de strijd in Syrië... en anderen moesten zich bezighouden met social media... De Belgische politie onderzoekt foto's waarop radicale moslims... in de Ardennen lijken te trainen voor de jihad. De foto's verschenen gisteren op de Facebookpagina... van een radicale moslim uit Brussel. De mannen op de foto's dragen een camouflagepak, gezichtsbedekking... en oefenen met wapens. Het theorie-examen voor het rijbewijs krijgt een andere opzet. Elke kandidaat krijgt andere vragen op een eigen scherm met touchscreen. Daardoor kunnen ze niet meer spieken... In Eindhoven wordt er vanaf vandaag al mee gewerkt. Volgend jaar wordt het klassikale theorie-examen overal afgeschaft. Daar werden geregeld kandidaten betrapt op het voorzeggen van antwoorden. Supermarktketen Jumbo stopt met de verkoop van plofkip. Vanaf maandag wordt er vlees van kippen verkocht... die meer ruimte hebben en langzamer groeien dan plofkippen. Eind 2015 moet de plofkip zijn verbannen uit de Jumbo. De nieuwe kip kost per kilo ongeveer een euro meer dan plofkip...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 Morgen begint zonnig, maar s'avonds gaat het regenen en zondag wordt het koeler. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A2 Den Bos Utrecht. Tussen Sabommo en Beest, 5 kilometer. En op de A9, ook maar Amstelveen bij Bad Oeverdorp, 3. A27, Breda Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 5 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, mailleuréé, la voix soumise en gondelier. <tieding> Paqueillant pour une cerise. Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle.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 Les venus prenez les dons bien au sérieux n'essayez pas de trouver mieux de trouver mieux la fille, sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préfère être parzant furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les bras brisés, les chines soumises en marche au Me penchant comme la tour de Pise Pour abaisser. elle voulait qu'on l'appelle Volise. Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quei momenten fra di non, i distacchi e i ritorni, da capirci niente po. transition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 You're You're my invitation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 Zie FM, maak zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben er Frans. En zet hem op 106,9. Zie FM, 24 uur per dag. Hete zomer.